Ha haha, yes Je weet wat we gaan doen toch? Come on, let's do this Pop je vuist in de lucht, Angerfist is hier Pop je vuist in de lucht, pop hem op, pop hem op, pop. pop je vuist in de lucht Angerfist is hier, pop je vuist in de lucht anger Voor Angervist Echte mannen rammen, grammen. Ga naar de gat verdammen Slingeren met de kaak en klapperen met de tanden Die weten wel van want een elk weekend aan het wakken. Een echte gabbertanten of een diet motherfucker Die zullen niet verzwakken, dopen vingers in de zaak Als ze dood zijn liepen strak en altijd wakker Niet verzwakken, in kakkers pakken, In staat van extase, slopen we die shit Een overdoses hardcore, recht in je mik In staat van extase, slopen we die shit fist robs met een overdoses hardcore We'll <laughs> be In kakas. and all the night <laughs> that I'll tell you!